24. Sterren kijken en sterretjes zien.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 Oh. Trouwens, weet je eigenlijk wel wie ik ben? Maar dat hoef je het liepje toch niet te vragen. Ik kan u ook wel aan het voorbaas. Uw naam is Flywheel. Wolder of T. Flywheel. Oh, meneer Flywheel. Maar de heer Prinsley dacht dat u gisteren zou komen. Dat was ook mijn bedoeling, goddelijk wezitje. Maar deze miskleun, deze ravelli hier...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 Reginald Prinsley, de grote minnaar van het witte doek. Oh, oh, oh. Besef je eigenlijk wel wat het publiek van jou verwacht, Prinsley? Oh. Op dat grote witte laken bedoelt, de heer Flywheel dan, hè? Oké, okay, oké, okay, meneer Flywheel. Wat verwacht het publiek dan? Nee, nee, ik vroeg het eerst. Ach, meneer Flywheel, ik zit nu al meer dan tien jaar in de filmbusiness. Tien jaar van knokken, tien jaar van afzien, tien jaar van hartzeer. Bij 30 jaar, zeg Tjee. Moet je al als kind al begonnen zijn in dit vak? Tuurlijk, baas. Ik heb het nog gezien als Pipi Langkous. Kijk. Kijk, meneer Flywheel. De slechte omstandigheden hier in de studio zijn er debat aan... dat ik mijn publiek niet kan geven waar het recht op heeft. Heel. Het beste dat het in mij zit kan niet tot zijn recht komen... met al die slechte scripts die je krijgt. Die onbekwame regisseurs derde rangs medesmetten. Voilà, ah, schat. Ja. En wat hebben ze nou weer bedacht? Ik, de grote winnaar van het witte doek, moet de van een gangster spelen. Wat? Oh, no, maar dat heb ik definitief geweigerd. Ik heb toch mijn beroepsheer. Ach, wat beroepsheer. beroepseer? Oh, We vinden wel weer een ander beroep voor je, hoor. Wat dacht je van Pindaventer? Ach, nou, of leerling. Hoe halsband slot die? Leerling. leerling, bas. En weet je, meneer, niet iets te oud voor leerling? Oké, okay, paas, dan maken we hem hazen, Windhonden halsband, slot, sleutel, gaatjes, maken als leerlingbegeleider. Oh. Weet u, weet u, dat ik al in maanden geen gaasje meer heb ontvangen? Geen woensdag? Wat kun je oh. schelen, prins Lee, zolang ze die groene briefjes oh. maar sturen. Kijk, kijk, kijk, kijk, kijk, geld is niet mijn grootste zorg. Nee, nee, ik heb u gevraagd hier te komen om eens naar mijn contract te kijken.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 Dat staat ziek om een jonge man af te luisteren... die zijn liefde ophoest aan een beeldschoon meisje. En dan probeert hij neus hem in de war te brengen... door allemaal andere teksten doorheen te roepen. En dan wordt er ook nog gevochten met degens. Raveli, waar jij het over hebt, is Cyrano de Bergerac. Klopt, baas, kan het zo moeilijk uitspreken. Laat staan onthouden.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 Ik ga er even van tussen. Het uh, loopt gesmeerd. Tjureo? Ja, smeer hem maar, tante Katul. Ah, en, en, meneer Fijlin, hebt u bliet ze kunnen overtuigen? dacht wel dat je dat zo mag stellen, ja. Ah, ah, ah, ah, ik hoef dus geen gangsterrol te spelen. Nee, prins Lee, ah. jij niet. Oh, fantastisch werk, fantastisch werk, heren. En, en welke rol krijg ik dan...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 En ik heb notabene bene 20.000 dollar besteed aan voorpubliciteit. Oh, daar heb je de heer Flywheel. Een uh, meneer Flywheel. Momentje, Blitz. Ach, juffrouw Jones. Hebben er misschien nog een paar dames voor me gebeld? Flywheel, jij wist dat ik bloed en blondjes wilde produceren. En jij hebt het script teruggestuurd. Al ligt die gek, de schrijver, vroeger 15.000 dollar voor. Maar dan is het dan ook dubbel en dwars waard. Blitz, dan ben jij ook gek. Waarom 15.000 dollar betalen?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 Zet uh. dit gesprek over op het toestel in mijn kantoor, als je wil. Ik onderhandel wel verder met uh, Rockcliffe. Heel goed, meneer Blietse. Ogenblik, hoor. Even die andere telefoon nemen. Uh, hallo? Uh, ja, ja, ja, stuur ze maar naar boven. Er zijn een paar gangsters die uh, willen auditeren... voor de hoofdrol in uw nieuwe gangsterfilm, meneer Blietse. Neem jij dat maar over, Flauwiel. Uh, ik ben in mijn kantoor om verder met uh, Rockcliffe te praten.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 Als je iets stuk maakt, wordt blitzen boos. Je hebt gelijk, Ravelli. Wacht even, Snetje, dan zet ik eerst het raam open. Flow hoe kul allemaal krijg ik nou die baan, ja of ja? Nee? Ja, dan moeten we eerst vaststellen of je kunt acteren. Je moet een paar zinnen voortdragen. Ravelli, geef mij de tekstboeken eens even aan. Dit, maar dat is geen tekstboek, dat is een kookboek. Daar staat omelet op de kaft. Omelet, wel nee, idiot, daar staat hamlet. Nou ja, laat me zitten. Hier, Snetje, lees maar eens voor. Hier beginnen. Laat, Sneed. Oké. Okay. Eh, uh. oh, oh lief, lief, oh, oh lief man, mijn hart weent bitter, re, oh hult bittere tranen. Ja, moment, moment, wacht even. Zoete, nee, zoete, lief, lief, ja. Ja, ja, nou, maar heb jij ooit een gangster gehoord die zo raar praat? Jij deugt niet voor de rol, En Welly smijt hem de kamer uit. Oké, okay, baas, kom op, zoetelief. Veen is voor jou te laat. Oh, wat stelletje. Te zijn of niet te zijn, met niet sloot, kerstloot. Volgende! Ja, dat ben ik. Ik neem dat baantje. Oh ja, en hoe heet je dat wel, grote jongen? Ik heet jou Martin, maar ze noemen me Burger Martin. Ga zitten, burger. Jij lijkt me niet geschikt voor die rol, zegt de nee. oud. En die snor van je, je lijkt wel honderd. Zeg, maar die kunnen we er dan wel afscheren, baas. Ik heb toevallig een schaatje bij me. Kom hier, burger, knip je die snor even weg. Hé, hey, nou, ga weg, hé! Hey. Wat moet je voor men? Zit stil, hey. zit nou stil, aap. Hé, hé, hij is eraf, wat een borstel, hè. He. Hé, hey, burger, heb je ketchup gegeten? Nee, hoezo?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 Wat dacht u van een paar kusjes achter de toonbank? Bij wijze van repetitie dan, hè? Maar ja, meneer Flywheel, er zit toch helemaal geen romantische zaar in deze film? Nee, maar we kunnen toch wel repeteren, Ja, Ja, hoor eens graag ook niet, hoor. Ik heb thuis een vrouw die bijna net zo waardig is als u. Oh, nee, dat... Baas, hebben we nog een reservecamera? Wat is er dan met die van jou? De burger wil die op jouw hoofd kapot slaan. Maar als je wilt, praat ik wel met hem, hoor.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 Hou, oh, zeg hij, wie sloeg bij wie? Wie heeft mij geslagen, he? Ik Heb een baas, heb ze. Ja, wat is dat voor onzin om burger die met je camera op zijn kop te slaan, Ravelli? Je hebt de hele opname bedorven. Maar je zag toch wat er gebeurde, baas? Hij pakte hard. Ja, Ravelli, deze studio is te klein voor zoveel domme kracht. Vouwen wij er toch een stukje aan, baas? Vang iedereen terug op zijn post. Toneelmeester, leg die juwelen weer op zijn plek. Nieuwe glazen deur erin. En je wat er ook gebeurt en wie er ook wat roept, jij blijft achter je camera en je draait de scène, begrepen? Kom voor elkaar, baas. Klaar? Ja. Licht klaar? Oh, heerlijk. Geluid? Film. Camera loopt? Actie? Ja. Yeah. Oh. Hey, burger, waar ga je naartoe? Je moet winst nog burger, blijf staan. Kom terug met die juwelen. Stop hem, Ravelli, bak hem! Daar trap ik niet meer in, baas. Blijf achter de camera. Zo een scène! Hij neemt de benen met de juwelen. Hij, hij gaat er vandoor met de vermogen. Hij springt al in zijn auto. Baas, dit wordt een hit. Wat een geweldige film. Jij stomme idioot. Wurrige Martin is er vandoor met al die juwelen. Die zijn meer dan 30.000 dollar waard. Hij is gevlucht.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 Geluiden Jan Zeidel, technische realisatie Tom Prudon en Monique Stam, productieassistentie Marga Oskamp, regie Hero Muller, eindredactie Justine Paul.